Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dichter met het NOS-journaal. De werkloosheid onder allochtonen is het afgelopen kwartaal veel sterker opgelopen dan onder autochtonen. 11% van de niet-Westerse allochtonen zat in het derde kwartaal zonder werk. Een jaar eerder was dat nog 8%. De werkloosheid onder autochtonen groeide ook, maar de stijging was met 1,2 procentpunt veel geringer. De gevolgen van de recessie zijn vooral groot voor autochtonen mannen en jongeren. Justitie heeft een man die 12 jaar geleden bij Verstek is veroordeeld voor een dubbele moord alsnog achter de tralies weten te krijgen. De man van 56 was tot 18 jaar cel veroordeeld voor het vermoorden van een echtpaar uit Sneek. De rechtbank had besloten dat hij het proces in vrijheid mocht afwachten, waarna de man op de vlucht sloeg. De jaren daarna is vergeefs naar hem gezocht. Kort geleden is hij in Maleisië uitgezet, omdat hij daar illegaal verbleef en hij is overgedragen aan Nederland. Voor de rechtbank in Haarlem is de grote vastgoedfraudezaak rond bouwfonds en Philips Pensioenfonds begonnen. Als eerste staan twee directeuren van een projectontwikkelaar terecht, die worden gezien als handlangers van de twee hoofdverdachten. Ze ontwikkelden voor het bouwfonds drie grote vastgoedprojecten, maar voerden allerlei nepkosten op.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 Volgens de jury van de New Oxford American Dictionary is het een nieuw woord dat een lange levensduur zal hebben. Een ander populair woord is hashtag, het hekje op toetsenboorden. Het woord op Twitter gebruikt om berichten over hetzelfde onderwerp terug te vinden. Het weer hier naar een bui, vooral in het Zuidoosten, maar ook af en toe zon, temperatuur rond 12 graden vanmiddag. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS.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 That Please tell us why Dat was uh, Elo met Mr. Blue Sky. En we gaan uh, naar het einde van het, uh, bij het kopje van Bloemendaal naar het einde van de wedstrijd. Bloemendaal tegen Hurley. Frits Reek. De wedstrijd uh, lijkt beslist. Bloemendaal leidt uh, misschien nog met een minuutje, misschien nog maar twee minuutjes te gaan met 2-0. Dankzij de Strafkorner-variant, uh, benut door Tim Jenniskens. De Strafkorner werd uh, eigenlijk een soort uh, variant uh, die niemand uh, had gestudeerd. Hij uh, ging van Bloemedalen naar Bloemedalen. Toen kregen we een soort ijshockey-situatie voor uh, doelman uh, Peter van der Baak uh, in de Doelmond. En daaruit, uh, ja, daaruit was het uh, Tim Jenniskens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 die, uh, nemen we natuurlijk uh, even mee. Lang, lang mocht uh, Hurley hopen dat het hier met een eervol resultaat uh, van het veld uh, zou gaan, uh, maar ja, het, uh, het wilde.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 aanval is het niet gelukt. Het moest vandaag met de strafcorner of de strafbal uh, gebeuren. Vooralsnog gaat de wedstrijd uh, door in die uh, laatste seconde. Met uh, balbezit uh, voor Hurley. Maar dat wordt uh, afgetroefd uh, door een uh, verdediger uh, van, <laughs> van Hurley. Maar dan uh, is het afgelopen. Nou, opluchting hier aan de kant. Uh, ja, toch uh, lachen.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 Still alive If woman Can survive Maybe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 Ik was eigenlijk. Uh, meneer Rolf. Meneer Rolf? Ja, ja, dag Piet. Ze zijn er allemaal. Al. Ja, alle kinderen zijn er al. Meneer Rolf, mag ik iets in uw oor fluisteren? Jazeker. De burgemeester is er helemaal niet. De burgemeester is kwijt? Sss. Wie van jullie heeft de burgemeester gezien? Wij moesten al overboord om eerder hier te zijn. Ja. En dan was alles klaar: de muziekpieten en de rode loper en alle kinderen.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 See to the test. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses primes, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.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 Nee, met die uh, instelling gingen we ook hierheen eigenlijk naar het kopje. Je weet dat ze we nu een paar wedstrijden niet zo goed resultaten hebben geboekt. Dus ze dachten, nou, die ritjes te halen. Maar als je hierheen komt met de instelling van, nou, het gaat toch niks worden, dan wordt het ook niks. Dus um, ja, jammer dat we toch uh, twee invliegen en dat je er zelf er nul maakt. Ja. Uh, eerst over jouzelf uh, bij, bij Hurley. Uh, het bevalt je goed, anders was je daar natuurlijk al even trokken. Zag ik je nu laatste man spelen daar? Ja, inderdaad, voorstoppen laatste man. Dat uh, wisselt af. Maar vooral man ik nog wel. En? Ja, dat bevalt me prima inderdaad. Ik speel uh, gewoon lekker. En we hebben een leuk team, jong team om je heen. Dus het, is, uh, het zit twee meer vorderingen in. Okay. Wat is nou het verschil uh, ja, uh, tussen uh, het bloemendaal van toen en het, het, ho het Hurley van nu? Uh, nou, ik kan het verschil bedoelen. Ja... Um,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 Out of space On such a time I best flight And I think it's gonna be A long, long time To touch down Brings me round And get to find I'm not the man They think I am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 Radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. C'est comme un sourire, quelque chose dans la ja. voix qui paraît dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est une histoire comme l'amour ZANG EN toi.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 Uh, wilt u meer weten over deze regio, over de regio Kennermeland? Check dan de websites www.cfmzandvoort.nl of www.abradio.nl. Nou, de muzieksamensteller was Luc Rom. Mijn naam is Lena van der Haak en ik wens u nog veel plezier op deze zondagmiddag. What?